9 uur, Freddy van met het NOS Journaal. In Kiev is de dag na de vrijlating gisteren van oppositieleider Timoshenko rustig begonnen. Leden van de oppositie patrouilleren op het centrale plein van de Oekraïnse hoofdstad. Gisteravond sprak oud-premier Timoshenko meer dan honderdduizend demonstranten toe op dat onafhankelijkheidsplein. President Yanukovych, die gisteren door het parlement is afgezet, weigert op te stappen. Waar hij nu is, is onduidelijk. Waarschijnlijk is hij vertrokken naar het oosten van Oekraïne. Daar heeft hij nog relatief veel steun.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 van de gouverneur in de regio. Op de laatste dag van de Olympische Winterspelen... is een Oostenrijkse langlauwer betrapt op doping. Johannes Duur is positief getest op EPO. Hij had om 8 uur moeten starten in de slotwedstrijd van 50 kilometer. En hij was een van de favorieten. Het is het vijfde dopinggeval in Sochi. Tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen, aan het einde van de middag... wordt de Nederlandse vlag gedragen door Bob de Jong de winnaar van het brons op de 10 kilometer. Het weer. Het blijft vandaag droog, met zonnige perioden... maar ook wat sluierbewolking. Het wordt 9 graden op de wadden... en de temperatuur kan oplopen tot 12 in het zuiden en oosten. Dit was het NOS Journaal.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 Nu ben weer terug bij het nadermeer. Het, nou, het belooft echt een fantastisch mooie dag te worden. De zon schijnt al volop. Ik ben geen Peter Timoveef, maar ik heb toch een vermoeden... dat dit uh, misschien wel een van de warmste februari maanden sinds jaren gaat worden. Uh, in het laatste uur uh, praten we u bij uh, over onder andere het verkreukelde vleugelvirus. En we gaan het hebben over een shitboek. Welkom bij het derde uur van Vroege Vogels. K Nou, vorige week besteden we in Vroege Vogels aandacht aan de Eerlijke Bankwijzer. Grote banken scoren nog altijd slecht als het gaat om uh, groene investeringen. En opmerkelijk genoeg doen veel natuur- en milieuclubs hun geldzaken niet bij uh, groene banken. Nou, Vroege Vogels gaat organisaties de komende tijd aansporen om over te stappen. Maar uh, ja, het credo verbeter de wereld. Het begin bij jezelf is hier natuurlijk ook van toepassing. Ik kreeg ook na de uitzending vorige week meteen een, een, een berichtje van mijn vader bijvoorbeeld. Die zei: Ja, bij wat voor bank zit je zelf dan? Uh, dus ik had, uh, ga ik nu ook Ruitelijk toegeven, een beetje boter op mijn hoofd. Vandaar dat ik de komende tijd in dit programma verslag ga doen... van mijn eigen kweesten naar een betere of terwijl groenere bank. Ik ben deze week meteen begonnen met stap 1. Een mail sturen naar mijn huidige bank... om uh, ja, die bank te wijzen op het gebrekkige beleid... ten aanzien van maatschappelijk verantwoord investeren... en met name ook uh, dierenwelzijn... En, uh, ik kreeg een standaard uh, antwoordmailtje terug van uh, in dit geval de ABN AMRO, de bank waar ik nu bij zit. En dat was niet heel erg hoopgevend, dat luidde namelijk, en ik heb het even samengevat als volgt. ABN AMRO is van mening dat bestaande wet en regelgeving en het toezicht hierop de sectoren al in sterke mate reguleert. Daarnaast is het voor een bank nauwelijks mogelijk om bovenop bestaande wetgeving... richting deze internationale en complexe sectoren extra afspraken te maken. Nou, je moet het sowieso eerst tien keer lezen voordat je überhaupt snapt wat er staat... Uh, dus ik was ook helemaal niet blij met dit uh, antwoord. Het een verschrikkelijk volg mailtje. Um, maar als ik het goed begrijp, zegt de ABN AMRO... wij uh, ja, leven keurig de door de overheid gestelde regeltjes na. We zien niet in waarom we maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. En uh, we zijn dat in de toekomst ook helemaal niet plan mevrouw Abring. Kortom, ik moet toch op zoek naar een andere bank. En dat heeft wel wat voeten in de aarde. Maar vooralsnog voel ik mij door de bank genomen, door de bank... Genomen. Wordt vervolgd. De pastorelle uit het ballet Leventé de Jeanne op muziek van de Franse componist Francis Poulain. Nou, Zeg je Midas Dekkers, dan zeg je natuurlijk Vroege Vogels. Er is al wat aandacht geweest voor zijn nieuwe boek, maar wij kunnen natuurlijk niet achterblijven. Uh, Midas Nieuwe Boek verdient een ruime aandacht in dit programma. De titel is De Kleine Verlossing. En het gaat uh, over... Ik zei het al, het is een shitboek, het gaat over poep. Meer dan 250 pagina's over ontlasting, uitwerpselen, fecaliën, kak, excrementen, drollen, stront, mest, feces, Zeg maar de grote boodschap. Het onderwerp is heel erg in op dit moment, want in het dierenpark Amersfoort loopt nu het project Poep en Zo. Bovendien is in die dierentuin een proef met hyënapoep bezig. Om de uitwerpselen van hyena vrouwtje Luena te herkennen, krijgt zij wat kleurstof door haar eten. En daarom poept ze nu blauwe keutels. Joost Huizing staat samen met Midas Dekkers, met dierentuinvrijwilliger Corrie Snijder. en bioloog Raymond van der Meer bij de hyena's. Plastic flesje. Er staat een datum op: 8 februari 2014. En op die dag hebben onze verzorgers van de hyena's wat blauwe mist verzameld van onze hyena Luena. Luena, die ligt op twee meter hier vandaan. Ons aan te kijken. Ja joh, dat is jouw poep. Ja, dat verzamelen we. We willen eigenlijk naar de hormonen kijken die in die poep zitten... om te weten of Luena een normale cyclus draait. We willen graag jongen Jena. De ruimte hier is groot genoeg. En we hebben een, een prachtig mannetje erbij. We hebben ook paringen gezien, maar tot nog toe geen jongen. Dus ja, dan wil je wat verder gaan kijken van wat is er aan de hand. En uiteraard ga je dan poeponderzoek doen. Dat klopt, maak het eventjes open. Midas wil het vastruiken. Nou, als dat zo mogelijk, ik sta al de hele <laughs> tijd te popelen. ruikt een beetje blauw. En het valt reuze mee. Maar ja, het, het is is, het is, het is vroeger uh, dus dat scheelt misschien. Het is niet vies. Nee, over het algemeen is uh, mest van roofdieren wel vies. Uh, vleeseters, hè? Ja, vleeseters. Uh, dan moet ik bij zeggen dat hyena's eten natuurlijk de botten ook echt op. Dus er zit veel meer kalk in de poep. Het is nu blauw. Als het niet uh, gekleurd zou zijn, dan zou het wit zijn. Van de botten? Van de botten, ja. En dus ja, ruikt het ook wel wat minder sterk... dan wanneer je bijvoorbeeld het poep zou hebben van een tijger of een leeuw. Hey, Raymond, misschien een gekke vraag, hè? Uh, nou, is die poep is blauw? Vindt ze dat niet raar? Ja als, je, ja. ja, als je zelf naar de wc gaat en het is rode poep, dan weet je... Oh ja, ik heb gisteren bietjes gegeten. Ja, maar maar, maar uh, nee, ja. hyena's reageren er eigenlijk niet op. Uh, wij, tenminste, wij hebben dat niet uh, waargenomen. Dus, uh, dat niet achterom kijkt, wat is nee, dat nou? Nee, nee, ik denk dat de bezoekers wel raar staan te kijken... Ja. als ze in één keer blauwe poep zien ja. komen. Is dat ja. veel bij een hyena? Nee, ik denk dat dit niet alles is wat hier in het potje zit. Maar uh, nee, dat is inderdaad heel weinig. Maar ja, ze verteren het natuurlijk heel goed het vlees. Een handvol blauwe poep en ze is nu gaan slapen in het zonnetje. Midas, een boek helemaal vol poep. Nou, dat zou tijd worden. Als je naar de boekwinkel gaat, dan zie je daar honderden, zo geen duizenden boeken staan over eten. En over koken. Je kan ook geen mens tegenkomen meer vandaag de dag. Of ze oude hoeren overeten. Je kan geen krant openslaan of er staat weer een kok in. Als je tegenwoordig als kindje beroemd wil worden, dan wil je geen straaljagerpiloot meer worden. Of kapitein. Dan wil je kok worden. En denk nou, als mensen zo'n interesse hebben in eten. dan zullen ze ook wel interesse hebben hoe het verder gaat. Ja. Maar ja, al die koken en eetboeken die gaan ongeveer tot je huig, tot je strot. En uh, als het in biologe ogen uh, echt begint, het uh, echte eten... het grote wonder wat er in je darmen gebeurt... dat er uh, van een uitsmijter ham, uh, dat je daar een prachtige drol van maakt... en onderweg nog van uh, kunt blijven leven ook... daarvan lees je niks in die boeken. Dus nou, maar, de hoogste tijd, om dat eens recht te zetten. Maar ik kom ook in jouw boek de zin poep is vies wel een paar keer tegen. Wij vinden het vies. En vies is lekker, ja. <laughs> denken <laughs> we daar... Het. Ogenblik. Nee, nou, het, het lijkt wel alsof uh, poep speciaal gemaakt is om het vies te vinden. Want er zitten speciale stofjes in om uh, ontzettend smerig te ruiken. Bij poep heb je dat en bij lijken heb je dat. Uh, lijkengeur en poepgeur, dat zijn de twee geuren waar mensen voor terugdijnsen. Dus het berust ook voor een deel op dezelfde stofjes... Ja, als bioloog ga je dan toch denken... als iets zo verschrikkelijk terugdeinzend uh, gemaakt wordt... dan zal dat wel een bedoeling hebben. En ja, uh, Wij denken dan... Ja, het is ook heel verstandig dat je uit ja. de buurt van lijken blijft... en uit de buurt van, uh, van poep blijft. Er was geen boek over poep en het moest er toch maar eens van komen. Dat ja, je uh, 40, 50 jaar geleden met seks had. Hè, heel lang mocht daar niet over gesproken worden. En opeens stonden alle boekenkasten vol met uh, boeken over seks... Ik heb een vaag idee dat poep nu daar rijp voor is. Omdat je, je kunt er wat makkelijker over praten. Ja, We stoppen even met Midasdekkers. Want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A28 van Groningen naar Assen. Dan komt u tussen Knopend Julianaplein en Assen-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal... Rijdt u op de A28 van Groningen naar Assen... dan komt u tussen knooppunt Julianaplein en Assen-Noord een spookrijder tegen. En wij gaan weer door met Midas Dekkers. Even een paar seconden terug in de reportage. Er staan steeds meer stukken in de krant dat ziekte en dood... Veel met poep te maken hebben. Darmkanker is een hot item op het ogenblik. Prikkelbare darmsyndroom, celiakie, weet ik wat. Een heleboel van die kwaaltjes waarvan we vroeger dachten dat dat wel aan echte mooie, uh, chique organen zoals harten, bloedvaten en hersenen te wijten zouden zijn, die blijken gewoon allemaal uh, darmkwaaltjes ergens te zijn. Wij, wij delen ook eigenlijk wel heel erg die mening dat poep heel interessant is. Vandaar ook dat we onze poep en zo weken hebben. Een hele rondleiding hier door het dierenpark. Speciaal kijkend... Poep. Als wij naar de poep van onze dieren kijken, kunnen we daar al dingen aan zien. Hè? Een dierverzorger die ochtends het verblijf schoonmaakt, die harkt niet alles maar zo achterloos in die kruiwagen. Die kijkt naar die poep en die kan zien van, hé, hey, dat ziet eruit zoals het eruit hoort te zien. Of, hé, hey, dat is wel erg dun. Daar is iets aan de hand. Of misschien ja. zit er wat onverteerd vlees doorheen. Dus het is heel belangrijk, signalen kunnen er uit die poep komen. Waar wij ook weer heel veel Met, van kunnen. Wij zijn eigenlijk maar gek dat we het meteen in één keer oh, en we worden steeds gekker. Want in Nederland en in Duitsland hadden we tot voor kort voor mensen... hadden wij een speciale wc, de, de vlakspoeler. En dan een soort bordje. Als je gaat eten, dan kijk je eerst op je bord of het eten er wel smakelijk uitziet. En als je gekakt hebt, dan kijk je bij zo'n vlakspoeler op een soort bordje ja, dat... of dat een mooie drol geworden dat, was. Dat hebben we niet meer. We hebben tegenwoordig allemaal diepladers. Nou, die bestaan al uh, in de 19e eeuw in Engeland en zo. Dus uh, de, de hele wereld die poept eigenlijk al op van die uh, weg is het en uh, we doen net of we nog nooit gepoept hebben. Meteen Alleen Duitsland en Nederland hadden van die vlakspoeders... tot grote vreugde van uh, alle artsen. Want zo kon je jezelf nog even controleren. We hebben nu dat gedoe met die uh, uh, volksonderzoek naar darmkanker. Dat moet je heel ingewikkeld doen in een buisje doen en opsturen ja. en weet ik wat. hoop discussie over. En trouwens, hoe krijg je een buisje vol met poep als je inderdaad zo'n diepspoeler hebt? Uh, dan moet je wel een hele lange arm hebben. Ja. Ik wil het niet weten, geloof ik. Dus wij hadden gewoon gratis en voor niks hadden wij het, het, het mooiste volksgezondheidscontrolesysteem wat er bestaat. Een vlakspoeler. En die, die, nou, die raken dan uit de mode. Ja. Er is niemand die er uh, iets van zegt. Terwijl je net zegt dat poep nuttig is voor dieren. zo dingen dingen uithalen. Met die poepdoer willen wij laten zien dat poep heel nuttig is. Dat het niet vies is. Dat bijvoorbeeld van olifant een papier maakt. Dat kan, het, chimpan... het, kan toch wel, het kan toch wel en vies en nuttig zijn. Dat, hoeft ja. dat niet. zou kunnen. Ja. Maar ja. mensen zeggen het is alleen maar vies Ik ga vertellen dat het ook nuttig is. Dan vertel ik dat een chimpansee zijn eigen poep eet. Om vitamine B12 aan te maken. Dat is in, dat in ieder de... geval vies. Of het ook nuttig is. Dat ja, is het heel gaan. nuttig, want hij hoeft geen pilletjes in te nemen dan. Dat een baby-olivant je poep van zijn moeder opeet. Dat er stoffen in zitten om de spijsvertering gang te brengen. Dat in Afrika uh, poep van olifanten wordt gebruikt om de kachel te stoken. Dat poep van wat toesierunderen wordt gebruikt ja, om de kamer te behangen, om de vloer te egaliseren. Dat is hartstikke nuttig, man. Staat ook allemaal in jouw boek? Nou, die tip over het behang, die, uh, <laughs> die had ik nog niet. Tweede, tweede druk. <laughs> Ideetje. Nog eventjes terug naar de hyena poep van die mooie mevrouw. Maar ze heeft allemaal... Wondjes bij de kop? Ja. Is dat uh, sinds blauw poept? <laughs> nee. De liefde tussen uh, haar en haar, uh, haar partner, uh, Mo... gaat, uh, ja, zoals misschien bij veel mensen, met ups and downs. en downs. Uh, en op dit moment uh, down, uh, is het een beetje down. Dus ze vinden elkaar even wat minder aardig. Een hyena heeft natuurlijk een, een bek vol met enorme scherpe tanden... En als die wat uh, ruzie met elkaar maken, dan zie je dat meteen uh, goed. Okay. love bites. Love bites, ja. Uh, ja. ja, ja. Het, zijn, het zijn een soort kusjes, maar dan uh, iets te wild geworden, denk ik. Want het is in het gezicht. Wat we altijd zien bij onze hyenas, is dat ze enorm herstellend vermogen ja. hebben. Dus uh, ja, over een tijdje zie je er helemaal niks meer van, uh, gelukkig. Uh, en we hopen wel dat uh, de liefde blijft uh, bestaan uh, bij ja, momenten. Anders, anders doe je dat onderzoek naar die blauwe poep van uh, mevrouw helemaal voor niks. Ja, inderdaad. We gaan andere mest verzamelen. En daarvoor gaan we eerst naar de olifanten nou, toe. Het rijdt de reuzen, Een olifanten. Interessant. Ik weet dat Midas hier een jaar of 25 geleden ook een keer geweest is. Om muziek voor ze te maken. Uh, ja, dat was naar aanleiding van een concert door de First Original Dixieland Jazz Band. Een van de eerste grammofoonplaten die er gemaakt zijn. En toen uh, was het bij die dixieland orkesten in de mode geraakt... om het geluid van dieren na te doen. Dus als de mensen een beetje in slaap vielen bij die stomme dixieland muziek dan begon die trombone opeens het geluid van hyena na te doen of zo. Of uh, lachende dierengeluiden. Nou, dan was iedereen weer vrolijk en dan dansen ze weer verder. En naar aanleiding daarvan hebben ze toen in de dierentuin geprobeerd... of de dieren ook zo goed reageerden op die dierengeluiden... In de en Dat was, ik weet niet meer, dat was 50 jaar geleden of iets in die trant. En toen zijn we hier naar de dierentuin gegaan... en hebben we gekeken of de olifanten het nog steeds uh, leuk vonden. Nou, volgens mij, volgens het mij... Hartstikke leuk. Ze trompetten het een klein beetje mee en zo. Uh. Ergens, ja. ergens, geloof ik, in 1992 uitgezonden door vroege vogels. En we komen en, nu het olifant, dus verblijf in. dat ging fantastisch. En toen bij de proefopname, toen waren die beesten, reageerden als een gek... En toen we bij de echte opname kwamen... toen dachten ze allemaal... dat heb ik al een uh, half uurtje eerder gehoord. Ze uh, sliepen dus rustig door. Apen gingen uit hun bol. Ja, het nijlpaard dat dook gelijk onder. En dat kwam pas weer boven... toen de muzici lang en ver weg waren. De olifanten... die waren heel erg gecharmeerd. En de ijsbeer... die barstte gelijk in een dans uit. In de chimie. Viva la rocca! Laat die tijd voor ons herleven. Knor, fluit, piep... over het uh, muzikale intermezzo. We gaan verder met de poep. Uh, dit is het olifantenverblijf. Het ja, is lekker weer, dus... Uh, uh, ze, zijn buiten. ze zijn buiten. Maar uh, poep ligt er natuurlijk uh, ongetwijfeld wel ergens. Ja, ik zag daar wel in, in, de, box, in de boxen. In de boxen? Ja. Zullen we daar even naartoe gaan? Even ja. Kijk even. Achter fantastische dikke tralies. En je hebt er al eentje uitgehaald hier. Ja, die heb ik net gepakt. Hoeveel kilo ligt daar? Dat... Ik schat 15 kilo. Nou. Maar een beginnetje. Ja, een het is nog vroeg op de dag. 75 kilo per dag. Een beetje olifant. Ja, een beetje olifant. doet het sommige meer. Afrikaanse olifant kan tot 100 kilo gaan. Daarvan wordt hij vreed. Nou heeft Cor al Ik heb een bakje emmete. vol. Ja. Ja, het is een mooi, Ik mooi exemplaar. Ik hem, klaar, hem ja. even in de blote handen. Ik breek hem open. Ja, hij is nog vers, hè? Dan kun je goed zien dat een olifant een herbivoor is. Dat hij alleen hooi eet. We hebben daarnet de hyena-poep geroken. Hoe is dit? Hier kan je rustig je neus helemaal insteken. Uh, ja, die kun je noemen. Heel verdekt, ja. Fruitig, frissig. Nee. Uh, het ruikt niet vies, hè? Nee, het ruikt nee. helemaal niet vies. Het is heel nuttig, ze maken er papier van. Hoe doe je dat? Drogen. Drogen met oud papier ook doen. En het droog. En dan gaat het zeven. En olifantenpoep. Wij verkopen het ook, olifantenpoep. wij geven aan kinderen olie. Wij geven olifanten. Olifantpapier ook. Maar moet je voelen. Moet je voelen. een rotstreek. Ja. Olifantenpoep. aan kinderen verkopen. Ja, ja ook. Dat ja. doen ze wij ook. Ze verkopen Lijkt het ook toch? Nee, maar Weet je dat olifant ontzettend goed is voor mest in je tuin? Dat helpt ja. enorm. Want dit is een exemplaar. Eén keutel van, nou... Nou, onze vier. En het leuke is, het weegt dus heel veel, zo'n drol. Ja. Maar hij blijft wel drijven. Dat is het leuke, dat juist die zware drollen die blijven drijven. Je hebt ook echt onderzoek gedaan voor het boeken. <laughs> Ik heb wel eens proefjes gedaan met olifantenpoep. Een teiltje met water en dan olifantenpoep, en dat blijft keurig drijven. Je kan als mens kun je ook drijvend poepen, als je dat wil. Maar dan moet je dus net als een olifant moet je heel veel vezels eten. Ja. Zodat er heel veel vezels in je drollen zitten. En dat dat in je einddarmen alvast een beetje gaat gisten. Waardoor ja. er wat gas ontstaat. En normaal gesproken is een, een drol is, hij heeft ongeveer het soortelijk gewicht van je hele lichaam. En dat is dus ietsje zwaarder dan water. Hè? Want, ja. En nou, om, om, om je drol dan net iets lichter te maken dan dat je zelf bent, moet er dus wat gas bij komen. En dat lukt dus als het veel vezels heeft en dat dus in je dikke darmen veel gas gemaakt wordt. En die olifantendrol, die, die, die, die, die heb je hebt het trouwens ook bij uh, volkeren in Afrika die heel veel plantaardig voedsel eten. Heel vezelrijk voedsel. En die poepen in de rivier. En dan zie je echt zo heel feestelijk... zie je al die drollen <laughs> zie je zo met de stroom mee in de vet. Dat is een heel romantisch beeld. Is dat, uh, ja. is dat in jouw boek ook hoe mensen inderdaad... hun drol kunnen laten drijven? Dat zou een prachtig recept zijn. Uh, nee, dat, nee maar dat geef ik je drie je okay, gratis. Kijk, uh, ja, geweldig. <laughs> dat ja, ja, ik ga het, nou, het van nou, proberen. Ja, het <laughs> ik ga het van <laughs> aanproberen. Er staat wel in het boek een recept... over hoe je je windjes op kunt vangen... Kijk uit, want die zijn uh, heel brandbaar. Je moet er geen lucifetje nee, ja. bij houden, dat is inderdaad heel gevaarlijk. Maar dat is voor kinderen wel leuk, want die uh, willen hun windjes graag bestuderen. Maar het vervelende is, je kunt een windje uh, kun je niet bestuderen... omdat je het, je kan het wel kan ruiken, maar je kan hem niet zien. Dus je moet je windjes eerst zichtbaar maken voordat je ze kunt bestuderen. Ja. En dat doe je dus door in het bad te gaan zitten... Nadat nou, je veel bonen hebt gegeten, natuurlijk. En dan. zie je ze keurig netjes als belletjes voorbij komen. En dan hoef je hoeft ze alleen maar op te vangen. en in een potje te stoppen. en dan een etiketje erop. wat je vorige dag gegeten hebt. Ja. En, ja, en je kan, met je vriendjes kan je dubbelen, ruilen en zo. Ja, en dat, en, en, nou, ja. nou, volgens mij kunnen deze drie mannen. Uren doorpraten over nou ja, als dit onder... zij die olifant uh, in een bad weten te krijgen. Ja. Dus, ja, dat Leuke doen ze café. nog graag. Hoor. Ja, ja, ja. ja, maar mannen ja, blijven maar kinderen dan... hè? Nee. Als die olifanten in bad zitten, dan komt inderdaad, want dat vindt, juist in bad is het lekkerste om te poepen. Dus dan komen inderdaad die, die enorme keuzels allemaal naar boven ploepen. Dus dat is... Uh, dat de want te vroeger ook, die poept toch altijd in die vijver daar? Een neushoorn doet dat ook. En dan hebben ja. we graskarpers erin. Ja. En die poep inderdaad af te vreten. Die Want, de ja, dat weet ik wel, ja. Ja. Ja. ja. Zo blijkt dat je heel veel kunt vertellen over poep aan kinderen ook. Ja. En het nut ervan. Een leeuw die poept in het water. Waarom? Om ervoor te zorgen dat prooidieren niet ruiken in de buurt. Toen die, die niet te vreten. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat je 30, 40 jaar geleden geen tentoonstelling had gemaakt over poep en het woord dan ook zo vaak had durven noemen. Dat weet ik niet, nee? Ja, accord ja. wel. Joh. Het is heel moeilijk om over poep te praten... omdat je er geen goede woorden voor hebt. Hè? V6 is en... natuurlijk veel te medisch. En ik vind ik nog viezer dan poep. En, en, en kak en stront is vies. En poep is een beetje kinderachtig. Ontlasting. En ontlasting is ook weer... Nee. Dan denk het, je gelijk... denk niet, poep bekt lekker. Ja, <laughs> maar uh, uh, doe dat niet in België. Uh, ja. Want toen ik het voorstel had om het... Uh, Boek een titel te geven waarin het woord poep voorkwam... toen belde gelijk uh, de verkoopafdeling van de uitgeverij in België... Uh, doe dat niet, doe dat niet, doe dat niet... want in België betekent poep heel iets anders dan uh. bij ons. Dan beginnen ze pas echt uh, te kniffelen en hun ogen weg te slaan... en net de... hun voeten te draaien. Zullen we een exemplaar van jouw boek uitloven... voor de mensen die weten wat poepen in het Belgisch is of in het Vlaams? Dat is goed, ja. Gesigneerd exemplaar. Ik ga het vanavond googlen. <laughs> Eigenlijk is dat een beetje vals spelen, maar ja. mag het? Ja... Ja, niet één, maar twee gesigneerde exemplaren gaan we zelfs weggeven uh, aan de persoon die het antwoord weet op die vraag: wat is de Vlaamse betekenis van poepen? Uh, en dan uh, maakt u kans op het grote poepboek van Midas. Alle informatie over het nieuwe boek van Midas Dekker staat op onze website. En op vroegevolgens.varen.nl staat ook de hele kolom van Midas, waarvan we net een klein stukje lieten horen. Die tv-opname met dat Dixieland-orkestje in het dierenpark Amersfoort. Kijk. Luister en geniet van een piepjonge Midas. Want dat filmpje is uit 1992. Mars Roos speelt het salonmuziekje De Fontein van de Duitse componist Karl Boom. En van het uh, nadermeer is het natuurlijk een kleine stap naar uh, Sochi... of eigenlijk uh, natuurlijk gewoon naar Hilversum. Uh, daar zit Gio Lippens en uh, die gaat, ja, wat zou die doen? Een voorbeschouwing op uh, de slotceremonie? NOS Radio Olympia. Ja, die slotceremonie die komt later. We zijn er weer op de laatste dag aanbeland van de winterspelen. En ja, zoals gebruikelijk komen er toch ook links en rechts weer wat dopinggevallen naar voren. De Oostenrijkse langlaufer Johannes Deur is betrapt op het gebruik van EPO. Het Oostenrijkse Olympisch Comité heeft hem al naar huis gestuurd. Het is het vijfde dopinggeval van deze Spelen. Een Duitse biatleet, een Italiaanse bobsleer, een Oekraïnse langlaufster en een Letse ijshockeyer gingen de Oostenrijkse langlover voor. Deur werd trouwens gezien als kanshebber bij de 50 kilometer... Massa start. Die is om 8 uur vanochtend zonder hem van start gegaan. En inmiddels is er bijna 40 kilometer afgelegd. De fin Matti Heikkinen gaat aan de leiding. En verder is er vandaag nog de ijshockeyfinale tussen Zweden en Canada. En in de bobslee komen ook nog de laatste vier Nederlanders in actie in deze Spelen. Piloot Edwin van Kalker en zijn remmer uh, Sybrin Jansma, Bor van der Zijde en Arno Klaassen... die staan na de eerste dag op de twaalfde plaats. Van Kalker is niet ontevreden met die notering, al wil hij... Wil graag nog iets meer. Al moet ik wel zeggen, de gaten worden wel groot voor ons al. Ik denk naar plek 10, Dat is al een halve seconde. Uh, maar goed, wat ik zeg, volle bak starten. Eens kijken of we onder die 80 kunnen. We zijn gewoon in vorm. Dat laten we zien. En dan uh, gewoon twee fantastische runnetjes neerzetten. En dan zien we weinigen. Twee runnetjes dus nog voor Van Kalker. Een beetje stijgen in het klassement is het doel. Al ziet een van de remmers, Sybrin Jansma, wel een nadeel ten opzichte van de hoger geklasseerde Sleeën. Wel jammer dat de baan niet uh, goed houdt. Je ziet eigenlijk dat nummer 1 tot nummer 10, zoals die naar beneden gaan, ook zo blijven staan bijna dat je bijna niks kan pakken, dat, dat is wel jammer. Maar goed, uh, ja, dat hoort ook bij de sport. Uh, dus wat ik zeg, nieuwe doelen stellen onder die uh, 4,80. En dan uh, zien we wel uh, waar we eindigen. Over een uur is de derde run. Om twaalf uur gaan de bobs trouwens voor de laatste keer omlaag. En dan nog een opmerkelijk bericht uit de Ski Cross. Op dat onderdeel was Frankrijk afgelopen week oppermachtig. Op alle drie de podiumplaatsen eindigde een Fransman. Een clean sweep dus. Maar die zouden vals hebben gespeeld. Dat zeggen tenminste de Canadezen en de Slovenen. Zij beweren dat de Fransen vlak voor de start van kleding gewisseld en een niet toegestaan aerodynamische pak hebben aangetrokken. Nou, vanmiddag spreekt het internationaal sporttribunaal CAS zich hierover uit. Over een uur dan zijn we er weer met een Olympische update. Ja, laten we naar het sportgeweld even weer wat rust brengen in de uitzending... en wat muziek gaan spelen. Uh, eens even kijken of uh, Frederic Jonpen zijn ronde tijd... Uh, of hij zich aan zijn eigen ronde tijd uh, kan houden. Gaat het binnen een minuut doen als het goed is, met de minutenwals. Ja, en uh, shoppen reed uh, uiteindelijk een tijd van 1 minuut 48, zie ik op mijn uh, lijstje. De minuut was, zoals dit. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje blijkt toch natuurlijke vijanden te hebben in Nederland. En dat is een grote opluchting voor mensen die zich zorgen maakten... over de enorme opmars van deze exotische lieveheersbeestjes... Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is ooit in Nederland uitgezet... om te helpen bij de bestrijding van luizen. Maar niemand had erop gerekend dat het beestje zo zou gaan woekeren. Hier en daar werd hij zelfs een bedreiging voor de inheemse lieveheersbeestjes. Nu hebben Wageningse onderzoekers ontdekt... dat het exotische dier last krijgt van een schimmel... en ook van nematoden, een soort mini wormpjes. De onderzoekers willen nu gaan kijken... of het uitzetten van die nematoden een manier kan zijn... om de Aziatische lieveheersbeestjes een beetje in toom te houden. Bedreigde natuur. In twintig jaar tijd is het aantal sperwers op de hogere zandgronden van Nederland. met twee derde verminderd en het aantal haviken gehalveerd. Dit alarmerende nieuws komt van bioloog Arnold van den Burg van de Radboud Universiteit. Belangrijkste oorzaak is een tekort aan aminozuren. Dat zijn belangrijke voedingsstoffen. die de roofvogels uit hun voedsel halen. Deze stoffen worden onder andere geproduceerd door bomen. Via rupsen en daarna zangvogels komen de aminozuren dan weer terecht... bij roofvogels als sperren en havik. Maar door lucht- en bodemvervuiling hebben de bomen het steeds moeilijker... om die zuren aan te maken. Arnold van den Burg. Het aminozurenkort dat houdt in dat de typen aminozuren... de verhouding daarvan die in het dieet zit... klopt niet met de verhouding die zo'n vogel nodig heeft om zijn eieren te maken. En daar moet hij zelf voor compenseren. En hij doet dat door vanuit zijn borstspier extra aminozuren vrij te maken... En dat kan alleen maar voor zover die bospier dat ook toelaat. Dus we hebben gezien dat er beesten zijn die echt met enorme verhongerde bospieren op hun eieren zaten. Dat dat dan toch nog net gelukt was. Voor De beesten waarbij dat net niet lukt, ja, die leggen geen eieren. Dus die meet je dan ook daarna niet meer. Dan zie je in ineens heel snel dat die populatie ook in elkaar gaat zakken. En er komen ook wel nieuwe beesten in dat bos terug. Ja, die redden het ook niet. Dus die hangen daar rond. En na hele korte tijd verdwijnen die ook weer. Dus je krijgt eigenlijk geen opbouw meer van een bloedpopulatie En dat is natuurlijk wat we uiteindelijk meten. We meten hoeveel nesten er zijn hoeveel eieren erin gelegd worden. En het is heel moeilijk om te meten hoeveel sperro's in een gebied precies rondhangen. Als ze geen nest hebben. U hoorde bioloog Arnold van den Burg van de Radboud Universiteit. Klein gerut. We hebben verschillende bijennieuwtjes deze week. Als eerste was daar het bericht uit Nature over virussen en schimmels die van honingbijen blijken over te springen naar hommels. Het verkreukelde vleugelvirus. Het klinkt een beetje als een suskewiske-titel, maar het bestaat echt. Het verkreukelde vleugelvirus. En de schimmelziekte Nosema zijn daarmee niet alleen een bedreiging voor de bijen van imkers, maar ook voor wilde hommelsoorten. Uit Canada kwam een bericht over solitaire bijen... die dus niet in volken leven, maar in hun eentje nestjes bouwen. Bijvoorbeeld in doodhout of in de grond. Studenten van de Universiteit van Guelph in Canada... hebben ontdekt dat behangersbijen uit stedelijke omgeving... steeds vaker plastic verwerken in hun nestjes. Volgens de onderzoekers is het een slimme aanpassing van de bijen aan hun omgeving... Normaal gebruiken de bijen stukjes plant om hun nest mee te behangen. Die planten waren gewoon beschikbaar in de omgeving... maar blijkbaar zagen de bijen er een voordeel in om stukjes kunststof te gebruiken. Ja, een uitwas van onze vervuilde omgeving... of een slimme aanpassing van wilde dieren aan hun verandering omgeving. Zegt u het maar. Dieren in het nieuws. dat olifanten intelligente en sociale dieren zijn, wisten we al... maar ze blijken elkaar nu zelfs ook, of niet nu... we zijn erachter gekomen dat ze dat doen... dat ze elkaar kunnen troosten als het tegen zit... Ze strelen elkaar bijvoorbeeld met hun slurf en maken er allerlei geluiden bij. En als ze met heel veel zijn, gaan ze om de geschrokken groepsgenoot heen staan. Dit nou, is echt te Disney voor woorden, maar dus echt waar. Dit gedrag wordt beschreven door biologen Joshua Plotnik en Frans de Waal. Het is het eerste gedegen onderzoek naar troost bij olifanten. Troostgedrag komt voor zover bekend alleen voor bij mensapen, bij roeken en raven... Het moet trouwens niet verward worden met bijvoorbeeld het verzoeningsgedrag bij chimpansees, bedoeld om conflicten op te lossen. De zee. Laos is van plan nog dit jaar te beginnen met de bouw van een waterkrachtcentrale in de Mekongrivier. Dat is op nog geen kilometer van het belangrijkste leefgebied van de zeldzame Irrawaddy-dolfijn. Die zal daardoor nog sneller uitsterven, vreest het Wereldnatuurfonds. Voor de bouw van de dam zullen miljoenen tonnen rotsteen met explosieven worden verwijderd. Alleen al de geluidsgolven daarvan kunnen fataal zijn voor de dolfijn... die daardoor gedesoriënteerd raakt. De Mekong-rivier staat bekend om zijn biodiversiteit. Er leven meer dan 1200 soorten vis. Ondanks bezwaren van Mekong-landen als Cambodja, Thailand en Vietnam... is Laos niet van plan de bouw te stoppen. Er zijn zelfs plannen voor nog 11 extra dammen.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 worden de Libertango uit Quattro Tangos van Argentijnse componist Astor Piazzolla. Na tientallen jaren van actievoeren is er sinds vorig jaar... een Europees verbod op alle op dieren geteste cosmetica. Toch worden alleen in Nederland jaarlijks nog zo'n 600.000 dierproeven geda gedaan. En een deel daarvan is totaal onnodig. En zorgt slechts voor schijnveiligheid, zegt de dierenbescherming. En daarom wordt er vandaag een petitie gestart. Frank Dales, directeur van de dierenbescherming, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik dacht altijd dat de dierenbescherming tegen alle dierproeven was... Uiteraard zijn we tegen uh, alle dierproeven, maar we hebben nu... Uh... Momentje, want volgens mij stond je microfoon nog niet open, nu wel, sorry. Ja. Ik... Uiteraard zijn we te tegen uh, uh, alle dierproeven en hebben we uh, ook als beleid dat we zeggen... je moet ze verminderen, je moet ze verfijnen of je moet ze vervangen. Ja. Maar we zijn er nu achter gekomen dat van die 600.000, die je net uh, noemde, er 100.000 zelfs door wetenschappers wordt gezegd, volstrekt overbodig. Overbodig. Totaal geen enkel zin om die 100.000 dierproeven te doen. Ja. En dan zegt de dierenbescherming, nou laten we beginnen met z'n allen... samen met de steun van de Nederlanders... om die 100.000 overbodige dierproeven... In ieder geval daar nu mee te stoppen. Omdat die andere 500.000, daar kun je over twisten of die nodig zijn of niet. Dat is eigenlijk Dat, wat u zegt. Precies, daar kun je over twisten. Ja. En daar, daar pleit de dierenbescherming natuurlijk wel voor, voor vervanging, verfijning of eh, vermindering van die dierproeven. Maar als zelfs de wetenschappers eh, en toonaangevende wetenschappers aangeven... 100.000 zijn in ieder geval echt volstrekt overbodig. Ja. Eh, omdat ze echt helemaal niets toevoegen... We hebben de cosmetica hebben we nu uh, binnengehaald. Dat is de volgende stap, wat de dierenbescherming betreft. Uh, dan beginnen we aan die 100.000 volstrekt overbodige dierproeven. Maar welke hobbyisten zijn dan bezig met volstrekt onnodige dierproeven voor wat voor producten? Wat, waar moet ik dan aan denken? Nou, waar je aan moet denken uh, zijn bijvoorbeeld uh, als je een, uh, een wc-verfrisser uh, hebt. Yeah. Uh, die wc-verfrisser, daar zijn dierproeven voor hebben daarvoor plaatsgevonden. Want en dan bedenken... die lik ik namelijk altijd uit de wc-pot. Dus ik moet weten of dat de veilig is. De mensen wel een gevoel hebben dat het absoluut veilig is. Oh. Maar als het product zogenaamd vernieuwd wordt... omdat er dan uh, een citroengeur aan wordt toegevoegd... Nu nog frisser. Nu nog frisser dan moet weer helemaal van voornaf aan weer al die dierproeven plaatsvinden. Waarom? Want zo'n zo zo citroengeurstof is toch ook al getest, me denkt? Precies, dat zegt de dierenbescherming ook. De, de andere eh, bestanddelen zijn ook helemaal niet gewijzigd. Dus er is geen enkele reden om opnieuw al die dierproeven te doen. Ja. Maar de vergunningverleners, eh, de, de regelgevers, die zeggen van... ja, je moet gewoon alles weer afgevinkt eh, hebben. En dus beginnen we van, eh, van voornaf aan. En dan moet voor alle producten weer op nieuw alle uh, dierproeven uh, plaatsvinden. Terwijl het volstrekt overbodig is. En daar komt bij, en dat is het tweede bezwaar... ...wat ook de wetenschappers zeggen... ...het zegt helemaal niets over wat het met een mens doet. Doet. Als je het test op een dier is er geen enkele garantie dat de, de werking precies hetzelfde zal zijn als op een mens. Ja, maar dat heb ik, want ik, heb, ik, ik vertelde jou buiten de uitzending al... dat ik ooit als, als kind al een uh, spreekbeurtje hield over vivisectie, zo noemen we dat al. Dat vond ik dan zo'n heel spannend woord, en dierproeven. En dan, dan hebben we het echt over dertig uh, jaar geleden. Uh, en, en, en, en toen was dat al heel erg duidelijk, hè, dat, uh, ja. dat dingen ja. op dieren niet hetzelfde. Ik geloof dat je een schaap kan, je, ik weet niet hoeveel, uh, arsenicum voeren... en die zal niet het loodje leggen. Dus toen was al bekend precies. dat een dier totaal anders reageert op dingen dan mensen. En toch is het erin gesleten. Uh, is, is dit een systeem dat al inderdaad 30 jaar of langer al bestaat? Van ja, We doen altijd dierproeven, dus blijven we gewoon die dierproeven doen. En wat de dierenbescherming nu uh, het initiatief toe wil nemen... is dat we met de steun van heel veel ondertekenaars van onze petitie... Mm -hmm. dat de dierenbescherming het initiatief wil nemen naar de wetenschap... de uh, regelgevers en de producenten om met de dierenbescherming om de tafel te gaan zitten... en opnieuw te gaan kijken naar dit systeem. Dit is zo verouderd. Dit is zo uh, de vorige eeuw. Dat past niet meer, is niet nodig. En de dierenbescherming wil kijken of we alle partijen... in overleg, in beweging kunnen krijgen... om die overbodige, volstrekt overbodige dierproeven nou eens een keertje mee te stoppen. Ja, want... Dat is ook die schijnveiligheid waar jullie... Het is absoluut schijnveiligheid. Uh, het is... Uh, ik ken een anekdote van uh, een, een professor. Uh, er was een of ander middel was getest op een uh, uh, dier. Had uh, totaal <coughs> geen effect uh, uh, op het dier. Dus toen had hij zoiets van... Nou, dat, dat kan ik rustig innemen. Want kijk, het is uh, met die dierproef uh, gebleken veilig te zijn. Hij nam toen zelf het middel in. En die is s'avonds uh, knock-out uh, gegaan. Omdat het bij een mens een heel andere werking had dan op maar, een dier. En wat voor middel... Dan heb je het niet over medicijnen, toch? Want die vallen denk ik niet binnen deze 100.000, toch? Nee, dat valt niet toch? binnen nee. Maar wat voor middel, wat was het dan? Wat die... De, die anekdote is alweer van een tijdje terug... dus oh. dat kan ik niet helemaal Het was ophalen, geen wees maar, even frissen neem ik aan. Het was aan. geen wees even fris. Maar het geeft wel aan dat, en dat zeggen de wetenschappers ook... als je het op het test, wil dat helemaal nog niks zeggen... over hoe het op een mens nee. reageert. Dus de bezwaren zijn tweeledig. Een test op een dier zegt niks over een test op een mens... En heel vaak zijn die testen al geweest. Niet nodig. En heb, hoef je het helemaal niet nog een keer te doen. Ja. Er komen producten in Europa aan uit Amerika. En dan zijn ze in Amerika al helemaal getest op dieren. En allemaal veilig verklaard. Dan komt hetzelfde product aan in Europa. En dan in Europa zegt men, ja, we moeten toch weer al die Moet testen het dan Opnieuw, opnieuw getest doen. worden. En dan wordt het op dieren opnieuw getest. Omdat die Amerikaanse konijnen niet uh, geloofwaardig men, ja, zijn. Ja, dat is nou feitelijk komt het daarop neer, omdat Echt de Europese waar? wetgeving zegt: van ja, maar dit is nou Europa, het komt binnen de Europese grenzen. En we gaan weer van voren af aan weer precies dezelfde dierproeven doen. Met dezelfde diersoorten. En dan hebben we het niet alleen over ratten en, en, uh, en muizen... maar dan hebben we het ook over konijnen, we hebben het over honden... we hebben het over paarden. Beagles vaak. Beagles he? vaak. Uh, en dan... Het voegt dus echt helemaal niks toe. Maar als ik het goed begrijp... is het dus ook niet zozeer een kwestie van dat... als we het even bij de wc frissen houden... Dat is ja. een lekker beeldend voor, voor, voorbeeld... niet zozeer dat die producent van die wc frissen nou echt per se wil testen... maar die wordt gedongen door die regelgeving. Dus eigenlijk moet die regelgeving precies. gewoon worden aangepast. Precies. De dierenbescherming... Het kost ook alleen maar geld voor zo'n wc frisse producent natuurlijk. Ja, precies. Dus ik, de dierenbescherming denkt... Uh, dat die producent er ook wel van af wil. De wetenschap die wil er vanaf, Want die zeggen van... Wc of een volstrekt overbodig werk uh, hier te doen. Maar we zullen met de druk van de petitieondertekenaars, en daarom is het zo belangrijk dat veel Nederlanders... vandaag nog naar de petitie gaan uh, mm -hmm. uh, bij de dierenbescherming. Uh, met die druk van, uh, vanuit Nederland willen we die partijen in beweging brengen. En ook die Europese regelgeving, dan neem ik maar aan. We zullen het ook zeker kantelen. met het oog op de Europese verkiezingen ja. die eraan uh, uh, komen. is een uitstekend moment om deze volstrekt overbodige... Uh, en en niks toevoegende eh, dierproeven. Nou eens een keertje eindelijk te gaan te stoppen. stoppen. Veel mensen die associëren dierproeven nog steeds met ofwel cosmetica. Dat mag niet meer. Ofwel medicijnen. En, uh, want als ik discussies heb over dit onderwerp... mensen roepen mensen ja en dan als je zelf, uh, zelf ja. ziek wordt of kanker. Weet je, en Dat is ook een hele zwart-wit discussie. Ja. Maar dierproeven gebeuren... Ik heb bijvoorbeeld een pen in mijn hand... Ja. Zelfs voor deze pen is waarschijnlijk een dierproef gedaan. Ja, dat is uh, zonder meer waar. Want uh, er wordt er weer gezegd van wat je vaak ziet... Uh, ik zie het nog niet op, op, op jouw pen, maar dat mensen erop gaan kouwen. Uh, ja, dat uh, doe ik ook heel ik, erg. Nou, ja, ja. Ja, het is dan een metaal exemplaar, dat is niet zo lekker. <laughs> ja. maar. En dan zijn de producenten bang dat uh, stel dat er iets uh, zou gebeuren... Uh, dat, uh, dat de burger dan zegt van ja, maar ik dacht dat dit veilig was. Waarom is dit dan niet uh, getest? En dus het gaat niet alleen om reinigingsmiddelen, het gaat ook om alledaagse voorwerpen die we gebruiken. Daar heb ik nog nooit bij, bij stil gestaan. Nee, niemand staat er ooit uh, uh, bij stil. Uh, maar we willen wel allemaal die veiligheidsgarantie uh, hebben. Mm -hmm. En als uh, proef daarvoor, wordt gezegd van, "Nou, dan zullen we het uittesten op een dier. Maar dat is geen veiligheid, want een dier zal er misschien helemaal niet op reageren. Maar misschien is het hartstikke slecht voor een mens. En ja. dan kan die producent zeggen... kijk, ik heb het wel uh, op... Ik uh... heb die beagle op die pen laten kouwen. <coughs> Precies, en uh, er gebeurde niks bij hem. Dus daarom mocht ik veronderstellen dat het wel veilig was. Ja. Terwijl het helemaal geen uh, garantie geeft. Nee. En daarnaast hebben we, ook, uh, hebben we het ook over de wijze waarop er getest wordt. Uh, het, testen op dieren zijn altijd gruwelijk uh, uh, natuurlijk. Ja. Uh, er, er zijn methoden waarbij een groep dieren elke dag een bepaalde hoeveelheid stof toegediend krijgt... net zolang totdat de helft van de hoeveelheid dieren is gestorven. En dan weet men wat is ongeveer de grens... Die overige dieren die dan nog blijven leven overigens... die worden ook gewoon gedood na ja. het afloop van de proef. Want... We hebben daar een term voor, die, dat is die LD50-test. LD50. En dat 50, 50% legt dan hoe dan ook het loodje. Ja. En dat is een soort norm, dat is de absurde norm. norm die ze dan hebben. Ja, En uiteindelijk toch gaat elk proefdier... Het is niet zo dat ze, dat, dat ze een tijdje worden... en dat ze daarna de, de, de vrijheid krijgen nee. op een kinderboerderij. Uh... Elk, bijna elk uh, uh, proefdier wordt uh, na uh, afloop van de tests... Uh, of hij nou, nou wel of niet gereageerd heeft, wordt uh, gedood... Uh, en uh, nog bizarder, er is een enorme reservebank ook ja, met proefdieren. Ja, er staan heel veel uh, dieren... Uh, het is bijna 50-50, uh, de hoeveelheid dieren die gebruikt worden voor de dierproeven. Daar staat voor elk dier staat er een dier op de reservebank. Ja. Um, en heel vaak... Dus er worden honderdduizenden di dieren gekweekt voor die proef... en die worden uiteindelijk sterven die... Ja, die, die, zonder, dat ze enig ja, nut. zonder dat ze enig nut hebben uh, gehad. Die worden ge, uh, geboren, die zitten op de reservebank. Als de medische proef of de uh, dierproef uh, achter de rug is, uh, dan wordt het uh, onderzoek afgesloten. En die reservedieren die worden allemaal afgemaakt, ja. omdat ze niet nodig waren. Nou let ik altijd heel goed bij Cosmetica op dat het dierproefvrij is. Maar ik kan niet uh, mijn dierproefvrije pen naar kopen... of dieproefvrije wc-verfrisser. Nee, precies. Dat is ook iets waarvan de dierenbescherming zegt... Van, uh, omdat we ervan overtuigd zijn dat heel veel burgers... Uh, uh, hier wel genoeg uh, van hebben. Zeker als het zinloos is en overbodig is. En daarom willen we dus nogmaals met die partijen om de tafel... daar neemt het, uh, de dierenbescherming het initiatief toe... Ja. en ik roep ze ook hierbij op om de uitnodiging te accepteren. Ja, ik roep ook een pennenproducent op Precies om, om mij die proefvrije pen te bezorgen. Hier en die willen we onder de Vogels. tafel hebben en dan zeggen van hoe gaan we dit doorbreken en hoe gaan we alternatieven aanbieden... zodat de consument ook bewust die keuze kan maken. Want zo is het met de cosmetica ook gegaan. Maar om dat te krijgen, want het is zo'n stroperige wereld... Ja. Het, het, het duurt al meer dan 30 jaar, wat je zelf al aangaf... hebben we echt heel veel ondertekenaars nodig van de petitie. Want ik hoop we... toch niet dat, de, de, deze kamp, dat dit ook weer 30 jaar gaat duren... om dit weer te bewerkstelligen? Als het de dierbescherming uh, ligt, uh, zeker niet. Daar zijn we veel te ambitieus uh, uh, voor. Maar ik heb wel de steun nodig. Ik moet wel tegen die partijen kunnen zeggen... van moet je kijken hoeveel handtekeningen wij op die petitie hebben gehad. Dit Legt dat echt. echt gewicht in de schaal? Absoluut. Uh, ik, daar kan ik je echt garanderen. Uh, uh, we hebben laatst een petitie aangeboden bij de staatssecretaris... tegen het uh, uh, doodschieten van Zwijnen... Dat leidde terstond tot een motie in de Tweede Kamer. Die motie is aangenomen ja. en nu gaat de staatssecretaris ook zorgen dat dat verboden wordt. Het Kortom, heeft zeker effect... op elke stem als de telt. Elke stem telt. En Zodat we uiteindelijk in de toekomst petities kunnen tekenen met proefdrie vrije pennen. <laughs> yes, dat zou mooi zijn, Frank. Hartstikke goed. Dank wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, de laatste fenomelding is van een van onze vaste bellers met betters van de kolk. Een drinkplaats voor wild hier aan de Veluwezoom. Watertemperatuur 5 graden Celsius, luchttemperatuur 10 graden. De watervlooien, Daphnias, hebben de hogere temperatuur opgezocht en bevinden zich massaal aan het wateroppervlak. Onder de microscoop bleek veel van deze diertjes al vol te zitten met eitjes en embryo's. Veel watervlooien zijn volledig bezet met eencellige klokdiertjes. Mocht u nog mee willen doen met onze natuurgeluidenquiz, laat dan dit geluid. Ja, en ga naar vroegevogels.vara. Het is een beetje een soundtrack van Midasse Poepoek, dit geluid. En ga naar vroegenvogels.vara.nl. maak dan kans op onze Vogel Top 100 CD. Overigens die spookrijder die dwars door de reportage heen reed van Midas Dekkers. Uh, heeft geen ongeluk veroorzaakt. En hij is ongedeerd. Dus dat is allemaal uh, helemaal goed gekomen gelukkig. Uh, raad het natuurgeluid. Uh, doe mee en win de vogeltop cd. Tot volgende week. Wat is?